Maar dat is gelukt. De Duitse Piratenpartij haalde ook genoeg stemmen om in het deelstaatparlement te komen. Bij een botsing tussen twee vliegtuigjes in Canada zijn vijf mensen omgekomen. Een watervliegtuig en een sportvliegtuig raakten elkaar in de lucht en stortten neer. Het ongeluk gebeurde boven Saint-Brieuc, een plaats in het zuiden van Canada. Er zijn geen overlevenden. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op een snelweg in het noorden van Mexico, bij de stad Monterrey, zijn de in stukken gesneden lijken van 49 mensen gevonden. De lijken zaten in sporttassen die ochtends vroeg langs de weg werden ontdekt. Waarschijnlijk zijn de 43 mannen en 6 vrouwen slachtoffers van rivaliserende drugsbendes. Deze week werden in Guadalajara 18 onthoofde lichamen gevonden. President Calderón verklaarde in 2006 de oorlog aan de drugskartels. Sindsdien is de strijd van die kartels onderling en tegen de overheid geëscaleerd.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 Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond straks. De relatie tussen man en plant in Mannen die planten haten. Maar nu eerst een arrangeur, een componist, een dirigent... Een een trompetist, een pianist, een wetenschapper, een huisarts. Allemaal verzameld in één mens. Een man die weinig mensen meer kennen. Hij is nu 32 jaar dood. Hij leefde van 1915 tot 1980. En iedereen die in de jazz zit of van jazz houdt, kent hem vaag. Ik herinner me zijn sound. Zijn strakke sound. Zijn strakke, eigenzinnige big band sound waarin toch heel veel ruimte was voor improvisatie en solo's. Het was een sound die altijd balanceerde op het randje van chaos... zoals ik die later ook terughoorde bij mensen als Willem Breuker... maar dan in een verhevigde vorm bij Breuker en consorten. Hij speelde echt met iedereen in Nederland die iets voorstelde in de jazz. Er is een prijs naar hem vernoemd, de voormalige Wessel-Ilkenprijs... die hij zelf ook in 1964 won. En die prijs, die Wessel... Eelkenprijs, die werd na zijn dood, de dood van onze hoofdpersoon... van vanavond omgedoopt in de Boy Edgar-prijs. Want over hem gaat het vanavond over Boy Edgar. Of zoals hij dan officieel heet, George Willem Fred Edgar. Amsterdam, 31 maart 1915. Radiomaker Frank Jochemsen en jazzjournaliste Marie-Claire Meltzer die hebben Boy Edgar zelf nooit meegemaakt. Maar ze zijn gefascineerd geraakt door deze man... die heel veel levens tegelijk leefde. En dat resulteerde in de documentaire van vanavond. Geniale chaos van Boy Edgar. En met huis? Ja, met Boy Edgar. Zeg, is Hans Dulver of Breuker of een van die jongens daar? Oh, is hij bezig nu? Vraag hem of hij mij even belt. Ik moet hem even iets vragen als hij klaar is. Big Band van Boy Edgar. Elk jaar wordt de VPRO Boy Edgar-prijs uitgereikt. Maar Boy Edgar is totaal vergeten en zijn platen zijn niet meer te krijgen. Schandalig. We hebben het hier over een Nederlandse jazzlegende. Hij leidde het beste jazzorkest dat Nederland ooit gehad heeft... en hij werkte samen met de Grote der Aarde. Het wordt hoog tijd dat we ons weer realiseren wie Boy Edgar eigenlijk was. Nina Simone noemde hem een genie. Hij ging op verjaarsvisite bij Duke Ellington en met zijn Boys Big Band maakte hij furore in binnen- en buitenland. Bandleider Boy Edgar zette de Nederlandse jazz op de wereldkaart. Tegenwoordig kennen de meeste mensen hem echter alleen nog maar van de Boy Edgar prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste Nederlandse jazzartiest. Doodzonde, zegt muziekjournalist Frank Jochemsen. Iedereen zou Boy Edgar moeten kennen en daarom moet er een radiodocumentaire komen aan tafel, Frank Jochemsen. Uh, ja, ik even een, een plaatje op, opleveren. Ik, ik laat eerst even zien hoe Nina Simone en Duke Ellington over hem spraken. Ja. Hi, this is a very special message. To my friend, boy, Edgar, I'm here, 65 floors above the surface. And of course, I could be higher if I could hear your music. He's um, one of your geniuses. It's true. I hope that Holland recognizes it, And I know him as a top musician and director. I think he's a genius, and I'm happy that I'm a friend of him. Het blijkt dat iemand eerder op het idee kwam om een documentaire over Boy Edgar te maken. Tijdens de research duikt een doos geluidsbanden op, gemaakt door radiomaker Bob Uschi. Ook al niet zomaar iemand, Bob Uschi is de grondlegger van de radiodocumentaire in Nederland. Uitgerekend hij wilde in 1977 een radioportret van Boy Edgar maken. Bob Uschi volgde Boy Edgar tijdens repetities met zijn Big Band in zijn huisartsenpraktijk in de Bijlmermeer telefonerend met zijn ex-vrouw en gezin... en thuis aan de piano met zijn vriendin Gerry van der Klei. Hij nam uren materiaal op, maar om onbekende redenen... is de documentaire zelf nooit gemaakt. Dat neemt niet weg dat de geluidsopnamen prachtig zijn. Dichter bij Boy Edgar kunnen we echt niet komen. De banden van Bob Uschi zijn dan ook de basis voor deze documentaire. Terug naar 1977, thuis bij Boy Edgar. Mijn moeder was, zoals het heet, een Indisch meisje. En mijn vader was min of meer puur, zoals het heet, Armeniaan. Dus het is een mengsel. Ik ben zelf een ras, zegt Amsterdam, maar ik ben hier geboren, getogen. Uh, ben begonnen aan jazzmuziek. Toen dacht ik, ik moet toch eens iets weten over jazz. Wat zou dat zijn? En toen ben ik een plaat gaan kopen van Doek Ellington. En daar stond Moed Indigo op. En zo is dat dan begonnen. Toen heb ik geprobeerd, ik kon zelf nauwelijks piano spelen. Ik heb geprobeerd hoe ik die klank kon nadoen van moeder Nico. Om een lang verhaal kort te maken, een vriend van me zat in een bandje. Leerde me hoe je dat dan voor een instrument opschreef. En zo ben ik als autodidact eigenlijk eh, arrangeur geworden. Ik heb het vak geleerd in Nederland, voor de oorlog. Van Coleman Hawkins. Die toen in 637, toen ik werd speelde... hier in de Pallasbar Bar op de, ik het Robijkerplein speelde. En dan mocht ik met een aantal, klein aantal andere Nederlandse jazzjongens destijds... die mochten binnenkomen. Daar heb ik het vak geleerd. Heb ik heb eigenlijk het vak van spelen in het publiek. Jazzmuziek Met welke bekende jazzmuzici heb jij gewerkt? Ja, ook vraag je een lijst. Amerikanen, Nederlanders. Nou, in Nederland natuurlijk bijna met iedereen. Dus slotte maar een beperkt groepje jazzmuziek. Ik heb mezelf verteld dat Herman Schoonewald. dacht dat er niet meer dan veertig in Nederland waren. Die ken ik dan ook allemaal natuurlijk. <lacht> ja. Dus de gewone bekende jongens, het omroepkoper, zoals ik het Gewoon Gewone bekende jongens. Uh, Schoonewald, Herman Schoonewald, Piet Noordijk. Harry Verbeke. Gijs Hendricks. Ik moet niet vergeten, ik heb tien jaar die Big Band gehad. En die Big Band voor de Vara, van 60 tot 70, was zeker in de. Laten we zeggen tot 1968, toch een monument in Nederland. Buitenlanders. Ja, bijna iedereen die uh, wel eens in Nederland kwam voor concerten... en die een beetje paste in mijn gedachtegang. Nou, ik een beetje paste. In de, uh, ik heb met de meeste contacten, de meest intense contacten gehad... wat buitenlands betreft, met Nina Simone... Uh, Max Roach en Abbe Lincoln... en heel vreemd Oliver Nelson... Je bent ook huisarts? Ja, daar heb je al vier uur band over. Ik ben ook huisarts. Om het geld? Uh, als je bedoelt omdat ik een bron van inkomsten moet hebben, ja. Ik ben uit Amerika teruggekomen. Ik heb uh, in Amerika wetenschappelijk werk gedaan. Teruggevlucht naar Holland. Echt gevlucht, mag ik zeggen. En ja dan kom je terecht in het dilemma van... wat ga je dan doen als arts die gemigreerd is? Ik ben dus heel of zeer gemigreerd. Die zo als hij... Uh, een jaartje 55 is... 54... in Nederland gewoon weer zijn brood moet gaan verdienen. En toen heb ik niet uit... Uh, nou ja, in godsnaam maar dan vak huisarts gekozen. Maar... Ik ben toen heel positief huisarts in de Bijlmer geworden. Om de simpele reden dat ik er doorreed zonder dat ik wist dat het de Bijlmer was. Stond er nog één flat gebouw. Het was vijf dagen nadat ik... Het is waar. Ik ben met gezin op de eerste kerstdag met KLM uit Amerika naar Nederland teruggegaan. Gaan, nadat we de avond voor kerstmis, de zogenaamde Christmas Eve... onze keuken aan Diggelen hadden gegooid in Amerika. En zeiden nu gaan we morgen terug. En ik reed dus naar Utrecht toen, begin januari. En de Berlagebrug was dicht. Ik denk, ach, weet je wat, ik neem de oude weg naar Utrecht. En kwam toen per ongeluk door de Berlameer. Ik ben ogenblikkelijk dat ding ingegaan. Er stond nog één flat en een aanloopcentrum met een informatie... En die mensen zeiden, god, ik ben dokter, wil je geen huisdokter hier worden? We hebben nog geen dokter, flat gehuurd, en maart. Drie maanden later zat ik als huisarts in het En ik moet eerlijk zeggen dat ik er geen spijt van heb. Enig werk. Nou is diep. Ja, dan even je adem inhouden als je het diep gaat. Even je tikken luisteren. Nou is ook niks. Nou, dan ben je diep nog wel, maar... Uh... <laughs> als je diep betikt dan, hoor je, dan ben ik je dus wel. <laughs> Ken die wat zeg? Ik moet wel bij die vent, laat me <laughs> Dag Ré, met papa. Dag papa. Hoe is het? Goed. Wat voel je allemaal uit? Ik? Ik zit met mama, bij mama. En je ging vanmiddag weg, hè? Ja. Waarheen? Naar een plantage middelaan, vlak bij Arthus. Je gaat niet naar de Bijlmer? Nee. Oh, nou ik zit op de praktijk, ik heb ja. dienst. Geef mama even. Oké. Okay. Hallo. Hallo Jane. Zeg, ben je, jij gaat zeker boodschappen doen dadelijk of weg? Ja. Ah, ja, ja. Uh, nou, dan, uh, ik heb dienst. Ik zit op de nu. Ja. En ik heb je tot ongeveer twee uur spreekuur. Uh, ik rij wel even langs. Ik kijk wel. Als je er niet bent, dan breng ik dat cassette-recordertje wel aan het eind van de middag. Oh. Want ik heb dat dingetje van reen nog steeds. Ja, dan zie ik het maar voor de deur, als ik ben. Best... Ja, maar ik kan naar beneden ook. Ik heb ook geen... Ik heb, oh. Ik heb ook... Nee, maar ik zie wel. Hij, hij komt toch thuis eten? Even? Nee, ik kwam niet thuis eten. Hoe lang kom je thuis? Hè? Het acht uur. Van... Oh, die nee, meneer. Nou, ik zorg dat hij dit vandaag krijgt. Hè. Ja. Oké? Okay? Ja. Dag. Ja. Ze is nog steeds toch ongelukkig over het feit... Van dat ze niet meer bij elkaar zijn... hoewel ze ook het andere niet zou willen. En waar ik nu ongelukkig over ben is... dat ik in een soort een faire situatie terecht ben gekomen. Dat ik in feite zowel uh, de kinderen als Gerrie... Uh, een bepaald onrecht doe door geen duidelijke koers te kunnen hebben. En misschien ook uit de Jane wel. Hey, da, da, da, da, da, da. We ben het mensen, Gerrie. Gerrie, maat! Gerrie van der Klei. Hoe oud is Boy? Boy wordt 62 in maart aanstaan. Wat is zijn beste eigenschap? Als, als mens heeft hij er ontzettend veel, eigenlijk. Omdat het gewoon een, wat ik net al zei, ten eerste een goud eerlijk mens is. Eerlijk is zijn gevoelens en zijn behandeling van mensen. He? In zijn, zijn hele zijn hele, gedacht, zijn hele karakter is zo ontzettend straight. Hè? En, uh, ja, zijn liefde voor mensen en voor alles wat hij doet eigenlijk. Dat, is, dat is, kan je geen eigenschap meer noemen. Dat is gewoon karakter wat je hebt. En daarom ben, ik, ben een gek op Boy. Is, dus ik kan niet zeggen wat dat zijn beste eigenschap is. Ik uh, eigenschappen, ja. Mijn Boy is het één groot geheel. En uh, vandaar dat je dan de rest er ook mee bijpikt. One, zeg I gave so much love to this world. It was <laughs> my love. It was a world to me. Nay. Nee. Once I cried. Do you read the text him yeah? uh, uh, uh, At the thought I was foolish and proud and let you say goodbye. Volg op telefoongesprek hedenmorgen met Carla over verzoek tot sterilisatie. Zegt u uh, Ja, met dokter Edgar. Is er een kans om dokter Verweda of dokter Klomp even persoonlijk te spreken? Jullie vieren wat? Nou, dus ik stoor eigenlijk. Luister, zal ik je. Ik wou even kort vragen. Ik heb een 29-jarige vrouw. die dus één kind van zes jaar heeft. geen man, geen vader. en beslist zegt: ik wil nooit meer een kind hebben. want in dit kind heb ik mijn handen vol. en die denkt dus heel ernstig: die zou er dol bij zijn. Uh, kan ik dat met een briefje van mij. ja, hè? Ja. Jongens, taal! Ontzettend. Dat doe je? Nog een akkoord. Drie, drie, drie! Nog een akkoord, Ik geef de laatste twee water. Aha. Dat het één maat, was. Oké. Ja! Dus En meteen! Doei! Metei erin! Ja, nog eens! Ja! Je, wat jullie nou moeten doen, wat jullie nou moeten doen is, is je zit daar. Hè, ja, en dan hoor je da En dan hoef je niet zo veel snel daarna. Het hoeft niet meteen daarna, maar je moet er gewoon staan. <t Chapman> ja, die, die, die, die. Ja, Ga staan. Ik wil het niet aangeven. Ik wil ah, dat de saxofoon zit gewoon doen. Geef jullie feestjes. 3, 4. 3, 4 willen. Gewoon iemand en een jazzclubje gaan ze ook ja, Tegen, ze gaan spelen. Meteen gaan ze spelen, zo. Da-da-da-da-da, daar gaan ze spelen. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. Dat is, is oké, okay, maar, dat, is okay, maar dat, dat, dat, dat gewoon meteen. Ga er maar bij staan. Het is een prachtige show. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik wil gewoon dat het leven eruit ziet, dat als je dat doet... Dat is een introductie, die toestand. Weg! En Boy denkt groot. Hij denkt positief en groot. Als hij een plan heeft, dan begint hij bij het belangrijkste. Als hij iemand moet hebben, of iemand gedaan moet krijgen van iemand... dan gaat hij naar de allerhoogste instantie of de persoon die dan... de. In die allerhoogste functie uh, gaat hij er onmiddellijk naartoe. En ik moet zeggen, tot mijn stomme verbazing, tot iedereen stomme verbazing, lukt dat ook meestal wel uh, heel aardig. En ja, het, het voordeel en nou, nader ervan is. Uh, ik let op de details, en word hij vreselijk zenuwachtig. van zegt hij, Ja, God, ja, daar hoef je nou toch niet aan te denken. En dat is toch niet belangrijk. Maar het risico zit erin dat je, als je zo groot denkt en niet let op de details, dat het wel eens een chaos zou kunnen worden. Ja. Het is leuk als iedereen gelijk gaat spelen. Ja. En waren ik hoor, twee zaken. ook ja, Ik hou nou op met dat kreng. Dat doe ik, ik. Oh, niet. Nou, Oké. Okay. Het is uh, Europese Sweet. <laughs> ja, het is, en, Ja. Ik bedoel, het is, het is net die, die fractie te vlug. Om het voor mij echt om. te staan van die jongens dat te... <laughs> dat is het idee. Begrijp je wat ik bedoel? Oké. Ja, dat Met Boy. Ja. Zeg, luister, eens. Ja. ik heb een uitvoerig gesprek met uh, de gynaecoloog gehad. Ja. Geen enkel probleem. Oh, wat vind ik dat goed, hè? Geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Ik vond het een doet. heel redelijk iets. Ze vond ook het feit waar, uh, dat je, ik heb even uitgelegd uh, dat je al een kind had, maar ook hoe bewust je dat had laten komen, ja. ondanks dat het uh, allemaal niet zo simpel was, mm -hmm. uh, dat het kind toch. Uh, meer aandacht vereist dan doorsneekind. Ja. Toen zei ze, dat is dan een duidelijke aanwijzing... dat die moeder, als ze het goed wil doen... bevrijd moet zijn van de angst dat er... ...plotseling weer iets misloopt. Ja. Ik heb ook verteld dat je de pil slecht verdroeg. Ja. Dus als je een afspraak maakt met het ziekenhuis... ...als je me morgen even belt... dan ja. niet morgen, want het is nou, een volgende gekke week. Dag, hè, volgende week. Ja. Ik, uh, ik heb die vrouw ingelicht en dan uh, kun je gewoon een afspraak maken. Nou, hartstikke goed. Ja, vind je het goed? Ja, algevel. Ik ben er ontzettend blij mee. Goed zo. Ja. Nou, ja, ik zou zeggen, euh, euh, nog even voorzichtig blijven dan. Ja? Dat het net niet in het zicht van de havenstrand. Nee, Oké. Okay. <laughs> goed, hè. Hoe is het met die kleine? Goed? Ja, goed. Hij is er helemaal overheen. Dus okay, uh, goed. Een klein zeg, landkaartje. Zeg, luister eens, ik, ik breek snel af, want ik kan meer telefoontjes verwachten. Ja, dus ik bel je volgende week even voor je het adres? Ja, doe dat maar even. Ja? Oké, ja, dag. Okay, dag. Ja. ja, met Edgar? Ja, meneer Verhof? Ja? Nou, het is een reeks van gebeurtenissen, hè? Uh, Die begonnen is met een... Uh, ik zou zeggen toch een soort uh, calamiteit... toen hij bij die zuster en moeder inderdaad niet meer binnen kon. En eh, ja, god, ik heb u al lang gezegd, al weken geschreven... dat, je die, man, dat die man zo snel mogelijk ergens onder dak moest, hoe dan ook. Maar ja, dat kon toen allemaal niet. En ik heb het ook de GGD ook voorgesteld, maar toen is het dus gebeurd. Wat ik al een weken geleden bang voor was... Van, verdurig, er komt een moment als het te veel druk op die jongen komt... van dit soort secundaire dingen. Dan heb je de kans dat die op een gegeven moment zegt... Ik verrek maar, ik pak de spaart of ik ga zuipen of ik doe dit. Ik weet niet of ik het zal doen... Nee, dat nee, maar dat begrijp ik. ik dus ook geen Laten we het nou even sec houden. Ik geef feiten en geen verwijt. Huh? Het is gewoon een situatie. En ik ben blij dat hij nu weer naar me toe komt. Ik zal eens kijken. Uh, want Ja, maar ik, ik heb daar wat andere gedachten over. In dit geval is het echt een mens die gewoon aan alle kanten zo'n grote verantwoordelijkheid moet dragen voor alles. Ja, dan vind ik dat ik me als arts helemaal ver, uh, uh, verantwoord voel... om tegen hem te zeggen, nou, geen gezeikje gaat erheen. Punt. Ja. Goed, bedankt u. Hè. Bedankt. En nu zeggen ze daar eindelijk, ja, misschien is het dan toch niet in raak voor onze kliniek. Want zijn drukgebruik is nog wel laag. En ik, heb, en ik heb al maanden gezegd, je moet die man niet in de drughoek bouwen. Die jongen heeft gewoon een psychiatrische achtergrond en gebruikt ook drugs. Hij koopt ze toevallig zelf en die heten dan uh, heette vroeger heroïne en nu krijgt hij dan dat methadon. En als die opgenomen zijn, zou diezelfde soort, alleen gevaarlijke voor je lever krijgen van ons, namelijk onze bekende trenkelaars. Maar dan is het geen drukgebruiker, dan is het een behandelde. Ja. Oliver Nelson, Oliver Nelson, de bekende arrangeur, die uh, helaas overleden is, dus nu jong overleden. Die kwam in Nederland om een plaat voor Rita Reis te arrangeren. Dat was echt arrangeur. En ik hoorde dat op een bepaalde dag. En ik heb zondag toevallig een opname voor de Vara. En ik wist dat Oliver Nelson behalve arrangeur ook een hele goede tenorsfluitist was. Dus ik heb hem toen vrijdag naar Amerika gebeld. en ze er Hi, Oliver. Dit is boy Edgar. Please, would you play a tenor? Ik zei, so, wow, nobody asked me to play tenor anymore. Everyone, everybody wants me to write. Ik so, zei well, please play tenor in my band on Sunday afternoon. Dus toen kwam Oliver Nelson op zondagmiddag met zijn nooitje en heeft gewoon een sectie meegedaan <laughs> En uh, god als ik over Oliver ga vertellen. Je houdt van stunten, hè? Nee, dat is geen stunten. Nee ik, dat is, nee, ik hou ook wel van stunten, dat wel. Dat wel. Maar dit was bepaald niet als stunt bedoeld. Het was gewoon gebruik maken van een omstandigheid. die er was, namelijk dat zo'n man aan te raken was. omdat hij in Nederland was. Ja, dat is geen, met stunt niks te maken. Ik vertel het misschien een beetje stunterig, omdat er ook een staartje aan het verhaal zit omdat me toen toch wel wat kwalijk is genomen dat voordat er nog iets met Oliver Nelson die deur betaald werd door iedereen om hier te arrangeren dat hij plotseling voor de radio zat. Maar ik wist niet dat hij voor die plaat hier kwam. Ik wist alleen Oliver Nelson komt hier. Dat ik van niemand gehoord. Hallo. Daar geen mens. Dat wist ik. Dat wist ik. Ja, want de portier zei: ja, je had naar, naar, naar een wijnknijven gevraagd. Ja, meer alcohol dan skiën. Ja, ja, ja. Het enige jammer wat ik vind is natuurlijk dat die week dus zowel voor jou naar de knop is als voor mij nou. Ja. Want we hadden hier veel dingen kunnen doen. Ja, dus, uh, want dan nou krijg ik je dus terug in dezelfde situatie waarin je weggegaan bent. Ja, maar dat kan ik niet. Nou, maar dan ga ik maar even een weekje weg en wel alleen, hoor. Ik heb het wel gezien. Nee, dat weet ik wel. Oké, okay, nou, succes maakt het beste van. Daag. Dames en heren. Uh, ik wou het vervolgprogramma even aankondigen. Ik zou willen zeggen dat Gerry... en dat wil niemand geloven, maar eigenlijk een echte... Blues- en jazz En jij weet dus niet dat wij nu in plaats van jouw showbusiness toestand... gewoon een blues- en biflat gaan spelen. Weet je niet, hè? Just join us, baby. Mensen die Gerry. Misschien het beste zou willen hebben met een groot orkest of wat dan ook. Ik ben doodsbang dat ik dan een arrangement moet maken. En die arrangementen zijn gewoon niet commercieel. En bovendien, meestal niet af, zeggen ze dan. Niet op tijd klaar. Ja. ja, dus ter plekke moet er dan nog iets aan gesleuteld worden. En het is altijd, ik weiger het gewoon vanuit de situatie waarin ik zit, namelijk dat het toch een beetje voor mijn plezier allemaal ook wel is. Uh, om een arrangement te schrijven waar ik niet achter sta. En als ik dus voor Gerry een arrangement schrijf, de Mora of zo, dan heb ik toch altijd de behoefte om daar er ergens een vervelend geintje in te doen, waar gewoon in de tien minuten repetitietijd die ervoor beschikbaar is op zo'n doordraaimiddag uh, het orkest te even moeilijk meer. En dan zeggen ze, dus het is dus niet onaardig bedoeld, denk ik van mensen, maar dan zeggen ze: ja, God, dat is, uh, is te ingewikkeld, dat is te duur. Die tijd hebben we niet. Nou jongens, woont hier oma Naden. Nade? Ja. ja, Is ze jarig? Ja. ja. Waar is hij dan? Is de... Oh, ja. Heeft, ben de ben de de dan? De heeft ze gedanst? Hij ja, is ja, ja, Ze heeft is hele morgen gedanst. Hoe Hij ben je Hij de jarig. Hij is jarig. Hij is jarig. Hij nee. jarig. Hij is jarig. Hij is Nee, Hij maar heeft gedaan. Ja. Heb je alles een cognacje gedronken? Nee, een klein beetje fijn, want ik vrees om wat te drinken. Waarom? Voor de bloeddruk. Ah. Ik ben. Moet je mijn broer zien. Ja. En ik vrees niet hoor. Hij is even uit, hij komt ja, ja, ja, ja. En dokter, u zegt dat u, ik moet een andere dokter zoeken, maar... Het is mijn... Uh, ja, ik blijf op. Het is mijn erg op het hart, hoor. Ja? Ik blijf met u. Ja? Huh? Die bonnet. Heb je een gewoon glaasje bier? Heb je dat toevallig? Ik, ja, jawel. jawel heb je dat wel? Ja. Is het niet lastig? Nee, toch niet. Ik wil gewoon een glaasje bier. Ik heb een beetje dorst eigenlijk. Ja, dat weet ik kom, kom bier. Eh... <laughs>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 Goed. Ik lig lekker op de bank. Nou, als jij lekker op de bank ligt, dan kom ik er misschien even bij liggen. Ja, dat ja. straks. Heel Ik heb een broodkastje gepakt voor de alcohollucht. Helpt dat? Nou, ik heb ook honger. Dus als het ene niet helpt, helpt het dan. Nou, je ziet er tamelijk verlopen uit. Ja, hè? Komt dan. Omdat je je niet geschoren hebt, misschien? Ik moe ben. Nou, ik ben om vier uur opgestaan, maar... Petri, waar ik nu heen ga, is een van de oude immigranten, immigranten in deze flat. Toen ik hier kwam, was ze verpleegster... Hij is getrouwd en heeft nu twee kinderen. En zo door de loop van de zeven jaren heen... heb ik hier en daar toch wel toestanden met de beleefd, eigenlijk. Wat vind je van deze afschuwelijk somberachtige gangen waar we lopen? Het vraagt toch om misdaad hier, of niet? Nou, het is nog heilig bij de rest van de troep. Met regelmaat krijg ik mensen bij me die dan wel niet vermoord zijn of wat nou. Maar toch aangerand of, of, of lastiggevallen gevallen worden zijn. Blauw oog hebben of een tasje uit de handen gerukt zijn. In deze buurt ook. En dit is nog naar verhouding, dit, dit is het oudste flatgebouw van de maar Dit is hoog Hooghoord. Hè. En naar verhoudingen is dit nog een bijzonder rustige... En... Ja, weinig, ben, weinig gevaarlijke buurt als je het zo mag doen. Maar er zijn er. echt gebouwen waar ik het zelf als ik dienst heb. Echt een beetje eng vind, hoor, om zo'n beetje te lopen. Dan loop ik altijd maar met een stethoscoop, een soort statische bal rond. In de hoop dat ze de dokter niet zullen molesteren. <lacht> Lift, kun je dus met zo'n noodramp stilzetten? En als je dat doet, dan gaan geen mensen erbij. Dus als je toevallig een andere sloeber is die dat wil doen, dan hang je. Dag, Peter. Hallo, hallo. Maar waarom zou ik eigenlijk niet met tien vrouwen kunnen leven? Afgezien van seksueel, want ik wil duidelijk stellen. Ik kan van veel mensen een beetje houden. Maar dan bedoel ik niet dat ik dan een bepaald communeseks zou, zou willen. Dat bedoel ik er niet mee. Maar ik bedoel, waarom moet een binding met één mens een binding met een ander mens uitsluiten? Waarom kan dat dan niet? Waarom kun je niet gewoon met mensen verkeren? Waarom is men dan zo selectief? Daar heb ik moeite mee, daar ben ik ongelukkig over. Als iemand jou zou vragen: hoe beschrijf je jezelf? Kort, drie woorden. Hoe zou je dat dan doen? Lastig. Bezeten. Beetje ongelukkig. Beetje is het vierde woord. Kun je met alcohol vluchten? Nee. Kan het ongelukkig zijn? Nee. Nee, dat heeft geen enkele oplossing voor ongeluk wat is daar dan de functie van? Het is lekker. Dronkenschap is de ellendige consequentie van het heerlijke drinken. Gek op, Sarber. Ik vind het zo lekker. Altijd gevonden. Als ik nu net aan je vertel dat ik eigenlijk een halve dagtaak nodig voor de dansbestaande praktijk en dat ik zo blij ben dat ik die anderhalve dag vrijgekregen heb en ik ga dan ogenblikken weer twee dingen tegelijk willen en muziek en wetenschap, dan als ik dat dan zeg, dan denk ik ja me, wat wil je nou? Weer steeds weer een uitwijking mogelijk hebben als het ene niet lukt dat je het andere hebt. En dat je in de ene wereld kunt beschermen tegen aan aanvallen over je kwaliteit. Die zei, ja, maar ik heb toch ook mijn ander vak nog. Ja, zo van, als ik bij de omroep niet aan de bak kom... dan ben ik in elk geval nog een goede huishoud. Ja, zoiets. De, de, de, het niet kunnen kiezen tussen... tussen gezin plus ex-invrouw... tussen uh, partner, leefpartner waar je dol op bent... Uh, Tussen wetenschap, misschien is dat twijfelen. Dat het gewoon geen keuze kunnen maken. Ook al een oorzaak dat managementen nooit af zijn. Dat ik op het laatste moment denk ik moet het anders. Om het eens even gezellig te houden. Je bent 62 en uh, nog niet. ontzettend nog. vitaal. Nee, nee. Hoe lang denk je dat nog vol te houden? Zeker met dit, <laughs> met dit glas whisky in je hand. Wie heeft je bang gemaakt voor me? Dat is geen antwoord. Mag je nooit iets vragen? Zij die mij lief hebben zijn wel eens bang erover. Zeggen: Boy, je leeft onverstandig. Ik weet het niet. Ik, uh... Wat antwoord je dan? Uh... Weet jij echt niet. Ik kan het wel begrijpen van ze. En die slaat het in de winters. Omdat ik het zelf niet zo zie. Misschien is het wel waar. Je bent ook tamelijk eigenzinnig. Ik heb deze twee woorden samengevat in lastig. Op 8 april 1980 overlijdt boy Edgar aan een levenkwaal, 65 jaar oud. Vrijwel direct na zijn overlijden wordt de belangrijkste Nederlandse jazzprijs naar hem vernoemd. Because love is See? Nou, ik weet niet of ik de hele avond zo kan zien. De Geniale Chaos van Boy Edgar. Het werd gemaakt door Frank Jochemsen en Marie-Claire Meltzer. Techniek Alfred Koster. En het was een NTR-documentaire. Laat ik eens even gaan bellen met een big-band-leider van nu. De leider van het Nieuw Cool Collective. Benjamin Herman. Benjamin, goedenavond. Een uh, zeer goede avond. Hallo. Ken jij het werk van Boy Edgar? Uh, ja, zeker. ja, zeker. En uh, ik heb ook... Uh, in 2006 heb ik de Boy Edgar prijs gekregen. De VPRO Boy Edgar prijs gekregen. Ja, nog gefeliciteerd daarmee trouwens. Ja, dat is lang geleden hoor. <laughs> het is een hoor, beetje maar is lang, maar ja. En, en, en wat, spreekt je het werk jou aan? Uh, ja, zeker. Het, het mooie van Boy Edgar is dat hij... Uh, uh, de, als ik muzikanten spreek die met hem hebben gewerkt... die zijn altijd vol lof over hem. Omdat hij... Uh, ja, was een, een, een, een workaholic. Maar het was ook iemand die inderdaad het experiment niet schuwde. Toen je net in die documentaire ook... dat hij het heeft over dingen die niet af zijn. Ja. En ja, het liet toch wel dingen open voor de muzikanten zelf. En niet alle muzikanten vonden dat uh, leuk. Maar de mensen die ik spreek, die vonden het juist allemaal te gek... dat de mogelijkheid er was om zelf te interpreteren. Ja, want jij spreekt nog maar als mensen die met hem gespeeld hebben. Ja, zeker. Hans Dulfen, die heeft... Uh, Bijgezeten, Theo Louvendi en Johnny Engels. Ja. Uh, ja, hij was overal, zeg maar. En wat is er, wat is er zo speciaal aan zijn uh, arrangementen? Behalve dan inderdaad ook nog op, op akkoordengebied. En wat ja, Maar Herken je het? Als je iets hoort en je hoort 20 seconden, dan denk je: hé, hey, dat is boy, je Ja, hij, hij was ook met, uh, zeg maar, alle, alle uh, coryfeeën uit de, uit de, uh, de zien destijds. Die bracht hij bij elkaar. Dus je. Hij kent bepaalde solisten en die gaf je ook uitvoerig de ruimte. Zoals uh, Piet Noordijk en Herman Schonewald. En, uh, dat soort uh, Veen. En uh, ja, hij maakte, zijn big band werd ook steeds groter. Dus iedereen mocht meedoen. Het ging buiten een standaardbezetting om. Het werd, uh, op een gegeven moment deed die weer mee. En die maakte geloof ik acht saxofoons in een saxofoonsectie op een gegeven ogenblik. Ja, het moet ja, dat een, dat een waanzinnige normaal. sound geweest zijn, moet dat... Ja, precies. En dat is, uh, dat is heel leuk. En hij bracht ook verschillende scenes bij elkaar. Hij had het in die documentaire ook over de studio-sessie muzikanten... maar ook over solisten. Ja. En uh, mensen die normaal gesproken niet met elkaar speelden... die bracht hij samen. Ja, en dan kreeg je natuurlijk een, een waanzinnige chemie... dat, dat resulteerde in, in een prachtige sound. Zou jij zelf ook nog wel eens die arrangementen willen gaan spelen, eigenlijk? Nou, ik heb in het verleden, toen ik uh, bij het uh, jazz-orchestra van uh, orchestra, concert concertgebouw zat... Uh, heb ik zes jaar bij bijgezeten, onderlijn van Henk Meutgeert... die ook uh, overeenkomsten toont met uh, Boy Edgar. Daar yeah. uh, heb ik uh, arrangementen van hem gespeeld. Ook Finch Eye van uh, Theo Luvendi. Ja, ja, ja. Wat, wat echt een hit was destijds, toen ik ja. in Chaffee speelde. Ja. Ik heb die stukken gespeeld. Ik denk dat we met New Cool Collective dus niet echt uh, datgene wat wij doen met wie ik ben, maar... Nee, precies. Ja, ik, ik, het zal, ik sluit niet uit dat het in de toekomst ooit gebeurt. Nou, dan aan deze belofte hou ik je. Het is een <laughs> beetje een vage belofte, maar ik hou je daar. Ben, Benjamin, dank je wel voor dit moment. Ja, nou, dank je wel voor het uitzenden van de documentaire. Vind ik vind het onwijs leuk dat jullie de aandacht gaan besteden. Graag gedaan. Dag. Nou, Oké, okay, dag. Doei. Dames en heren. Er is trouwens uh, deze week, de hele week is het uh, op Cultura Boy Edgar Week. Straks bijvoorbeeld om tien uur is er al een aflevering van Een Leven in Beeld. En in 1973, Sonja Barend maakte toen een programma over Boy Edgar. En de uitreiking van de Boy Edgar Prijs aan saxofonist Juri Honing. We weten al dat hij hem gaat winnen. woensdagavond is dat live te zien op Cultura. En er is ook nog veel meer op Radio 6. Frank Jochemsen gaat bijvoorbeeld zijn programma Nachtbraken. Uitgebreid aandacht besteden aan Boy Edgar. Alles vindt u op www.hollanddoc.nl slash radio. En dan klikt u door naar de documentaire van vanavond. En daar staan de links. Het is tijd, dames en heren, voor de nieuwe serie Mannen die planten haten. Waarin de relatie tussen de man en zijn plant centraal staat. Vandaag belicht radiomaker Gerda Bosman de ontspoorde relatie tussen Maarten en zijn appelboom. Door de jaren heen genomen is het absoluut de appelboom die, die verreweg de meeste emoties... waar ik echt heel veel dingen mee heb beleefd. Dit is Maarten. Hij heeft het over de appelboom in zijn voortuin. De relatie van Maarten met deze boom loopt niet over rozen. Nou, dit, dit is een uit zijn kracht appelboom. Uh, nou, we hebben elkaar leren kennen toen ik hier kwam wonen... En uh, waarschijnlijk is die appelboom hier ook helemaal niet gepland of zo. Het is hier waarschijnlijk ontstaan toen een of andere treinreiziger, want ik woon langs het spoor, een appeltje uit het uh, raam gooide. En toen we hier kwamen stond hier dus een, een, nou, een tamelijk schattig, uh, lief uh, appelboompje. Waarvan ik dacht van, god, dat is wel leuk zeg, een appelboom in je tuin. En uh, ja, daar kunnen we lekker de appeltjes van, uh, van plukken. Toen Maarten in zijn nieuwe huis ging wonen, had hij best hoge verwachtingen van de boom. Op de afdeling productontwikkeling aan de universiteit in Delft... doen ze onderzoek naar de relaties die mensen aangaan met de dingen om hen heen. Uit dat onderzoek blijkt dat die relaties veel overeenkomsten vertonen... met de relaties die mensen onderling met elkaar aangaan. Zo kun je bij menselijke relaties vijf fases onderscheiden. De eerste is de ontmoeting. Er is aantrekkingskracht. Je denkt, tussen ons kan iets moois ontstaan. Zouden die fases ook van toepassing zijn... Op Maarten en zijn appelboom. Het begon al tamelijk hoopvol uh, moet ik zeggen. Je ontmoet elkaar, je wordt verliefd en uh, je denkt van, van uh, ja, het, is, uh, het gaat van goed. Wat uh, het, wordt wat. het kan wat worden tussen ons, inderdaad. De tweede fase is de opbouwfase. Je hebt elkaar ontmoet en je gaat een verbindenis aan. Je beseft dat je een relatie aan het opbouwen bent. In deze fase onderzoek je vooral hoe werkt het bij die ander. Je tast elkaars eigenschappen af. Uh, uh, nou ja, uh, appels, mooi rood, uh, rode appeltjes begonnen te vallen. En uh, ja, je plukt er eentje uit zo'n boom en je zet je tanden erin. En het is goor, <laughs> zuur, bitter. Dus je denkt van, nou ja, misschien moeten ze nog wat meer rijpen. Dus een paar weken later weer appeltjes plukken. En het was nog steeds niet te eten. Dus het was gewoon oneetbare appels waren het. Uh, Ja, we moesten elkaar uiteindelijk beter leren kennen zeggen. We hebben toen uh, dingen geprobeerd, zoals appeltaart maken... Nou, dat was gewoon smerig. Uh, we hebben geprobeerd... Uh, ik ben op een gegeven moment ben ik... Uh, uh, ja, uh, heb ik mij verdiept in het maken van wijn. Ik dacht, ik ga er sider van maken. Dus we hebben toen uh, nou, al die appels... in een badkuip bovengelegd, schoongemaakt. Ik ben naar de, de natuurwinkel gegaan... heb ik allemaal van tobbers gekocht om wijn te maken. Stampen en uh, suikers erbij. En gisten en zo. En... Uh, uh, nou, dat, dat is een ontzettend werk. Uh, ontzettend werk, trouwens, om uh, wijn te maken. Best wel leuk om te doen. Maar uh, je moet, het duurt heel lang. Uh, je moet heel lang wachten en uiteindelijk is het zover dat het rijp is. Dus nou ja, ik zal nooit vergeten dat we echt onze eerste of die wijn. En ook dat was goor! <lacht> niet, niet te zuipen. Het was bitter, het was heel smerig. Ook dat was gewoon uh, ja, niet te doen met die appels eigenlijk. En dat was wel een moment van, uh, van omslag eigenlijk. Die omslag luidt de derde fase in. Nu weet je wel zo'n beetje wat voor vlees je in de kuip hebt. De relatie ontwikkelt zich en je begint de ander nu redelijk goed te kennen. Je weet wat je aan elkaar hebt. Die fase, ja, weet je, die gewenningsfase zat er absoluut ook in. De, die boom heeft hier nu al. Nou, we wonen hier 12,5 jaar. 12,5 jaar staat die boom hier al en we hebben hem gedoogd. Inderdaad, op een gegeven moment wordt het gewoon en je leert, uh, ja, het is een lelijke boom waar appels aan, aan zitten die, uh, die, die je niet kunt eten. en Waar je zelfs nog niet eens wijn of appeltaart van kunt maken. Maar goed, de boom staat hier, dus ja, dan ga je een soort leidzaam, ga je het maar uh, af en toe snoeien met z'n een keertje. En uh, elk uh, najaar vallen die appels, die plukken we dus ook helemaal niet meer of die rapen we niet meer op, maar die vallen gewoon als dode dingen vallen die neer. En ook in de tuin van de buren en zo dan moeten we ja, met de vuilniszak moeten we al die appels gaan oprapen. En... Want de vogeltjes vreten hem ook niet. Nee, nee, de vogeltjes, die, nee die vogeltjes zijn verstandig. <lacht> dan komt het moment dat je beseft... de relatie geeft me eigenlijk niet wat ik wilde of verwachtte. Het past me niet meer. Deze afbraakfase is de vierde fase. Het kan ook zijn dat er iets verandert in de relatie. En je beseft, deze relatie heeft geen toekomst. Er ontstaan spanningen. Ja, die, die spanningen die zijn er wel, wel absoluut aanwezig. Dat is, uh, nu bijvoorbeeld ook. We zitten hier nu op een bankje in de tuin. En het enige wat, wat uh, voorkomt dat wij nu lekker in het zonnetje zitten... is gewoon die appelboom. En uh, ja, Hij is ook nog eens een keertje heel lelijk. Hij groeit alle kanten op als een soort slecht onderhouden kapsel... Uh, waar uh, te veel gel in zit. Het zijn gewoon uh, houtige uh, staken die, uh, die alle kanten om, om, omhoog uh, schieten... Uh, de duidelijke stam is niet echt herkenbaar. Al uh, vlak boven de grond zie je dat, uh, dat uh, die stam, ja, zoals we dat dan noemen, uh, zich splitst. En, uh, in drieën, in vieren, in vijven. En uh, ja, dat, dat groeit helemaal uh, random gewoon de lucht in. En het is ook al geen klimboom. Behalve voor de kat, die vindt het dan leuk om erin te klimmen. Maar ook dat is het alweer verschrikkelijk. Want de kat die kan er ook niet meer uit. Dus je moet er soms ook nog eens een keer de kat uit de bomen redden. Dus, uh, mm. En dan moet ik zeggen, je ziet hem nu in zijn... In zijn ja, de mooiste de fase van zijn, van, zijn, van zijn jaarlijkse cyclus, want hij is nu een beetje in bloei aan het komen. Nou, dat is het enige moment in het jaar dat je denkt van ja, god, nou, dat is toch wel... Uh, ja, dat je met, met enige fantasie dat je nog wel iets van schoonheid in zou kunnen zien. En dat is ook een beetje een soort uh, uh, struggle. Uh, dat je denkt van ja, hij moet weg, hij moet weg. En god, zullen we hem weghalen, zo we nu weghalen? Nou ja, nee, en dan is het weer van nee, hij staat nu net zo leuk in bloei... Of uh, ja, het is veel gedoe, of het is te koud buiten, of het regent. En allemaal dat soort afwegingen die, die redden hem steeds zijn leven. En, en dit is gewoon, ja, dit zijn van die dingen van, van dit hoort hier gewoon niet. We hebben een heel klein tuintje. En uh, ja, zo'n boom is hier gewoon toevallig terechtgekomen. En wat, waar had hij het ja, recht vandaan om hier te groeien? <lacht> Wij hebben het niet omgevraagd. En niemand heeft het omgevraagd. Die reiziger die ooit zijn appeltje uit de trein mikte ook niet. En ja, hier staat hij dan. Ik heb geen medelijden met de boom. Nee, die fase ben ik voorbij. Maarten ziet steeds meer nadelen aan de boom die hij eerder voor lief nam. Hij zit in de schaduw, terwijl hij juist van de zon wil genieten. De relatie tussen de boom en Maarten is een klassiek geval. Hij was echt toegewijd. Hij had positieve verwachtingen van de boom. En investeerde daar ook emotioneel in. Maar toen hij ontdekte dat de boom niet te bieden had wat hij verwachtte... realiseerde hij zich... Dit gaat hem niet worden. Het is moeilijk voor te stellen dat ik in het begin echt nog wel zoiets had van... Uh, leuk boompje, appeltjes, school wat een leuk joh. Nou, hebben een appelboom in de tuin, maar... Je hebt hem de vrije teugel gegeven, nou is hij vijf meter hoog. Ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ja, dat is waardeloos. Ja, maar geniet je dan van het vooruitzicht van het afscheid? Ja, zeker. Nou, heerlijk. Ik, zit echt helemaal, ik heb echt wel fantasieën van, nou ja, sowieso hoe het is om om te halen. Als dus je je toch een beetje voor te stellen van uh, waar begin ik ermee met hem uh, kappen. En uh, dat is uh, gek hoor, dat je daar echt helemaal verlekkerd uh, over kan nadenken. Hè? Van de, goh, ja, dan valt dit die kant op en die stam die valt dan die kant op en zo. En dan ook van, dan hebben we daar de ruimte en goh, kunnen we daar misschien een pad maken dat je gewoon waar die bonen staat, dan kunnen we dan lopen, weet je wel. Toch een beetje het uh, ja, emotionele equivalent van over iemands graf lopen of zo. Ja. Dus, uh, dus dat zie ik helemaal scherp zitten. Ja. Je zit al helemaal, te, ja, al helemaal na te denken over het zonlicht wat dan op ons zou vallen en zo. Ja. Dat gaat heel, ja. uh, dat wordt een mooie dag. Het moment van afscheid. Ook een fase, want ook al ga je uit elkaar... mensen blijven toch een plek houden in elkaars gedachten. Ook spullen waar we ons aan hebben gehecht, vergeten we niet. En zelfs aan de relatie met een boom kun je een levendige herinnering overhouden. Maar ja, die appelboom. Weg ermee. Waardeloos. Wie nog een open haard heeft, mag hem komen halen. Echt waar. Klote boom. Daar gaat hij, de appelboom. Dat was de voorlopig eerste aflevering in de serie... Mannen die planten haten. Het was een RTR-programma gemaakt door Gerda Bosman. Techniek Alfred Koster. Volgende week, dames en heren, verdiepen wij ons in het fenomeen Brit Dekker. Altijd is Brit Dekker in het nieuws, maar waarom precies? Verder hebben wij het over stiefmoeders, want er komen er 20.000 stiefmoeders per jaar bij. En de internetfora over dit onderwerp worden druk bezocht. Dus het stiefmoederschap, dat kan een worsteling zijn. En we hebben het over een gevolg van de crisis dat je eigenlijk nooit hoort. Je hoort er nooit iemand over. De teleurgang van de bijaardier en het carillon. Zometeen hier het nieuws en dan de sport met Jeroen Stomphorst. Dat volgende week, luisteraars.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 Vanavond in Caro Brandpunt, echtscheidingen, gezondheidsklachten en ontslag. Uiteindelijk alles kwijtgeraakt wat ik had, wat ik, wat ik dacht te hebben. Wie neemt het op voor de klokkenluider en de risico's van het uitgestelde moederschap? Onze vrouwen worden steeds later zwanger. Dat en meer in Caro Brandpunt, vanavond kwart over tien, Nederland 2. Sleehakken, beachcruisers, zonnebrillen, strandtassen, tablets en scooters...